11 uur, Joboot met het NOS Journaal. VVD'er Jos van Rij stapt op als wethouder van Roermond en als eerste Kamerlid. Dat heeft hij vanavond gezegd aan het begin van een spoedvergadering... van de gemeenteraad van Roermond. Na het afleggen van een korte verklaring vertrok hij uit de zaal. Van Rij wordt verdacht van corruptie en het schenden van zijn ambtseed. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld... aan partijgenoot Ricardo Offremans... over de selectieprocedure voor een nieuwe burgemeester voor Roermond. Het Openbaar Ministerie beschikt over een opname van een telefoongesprek tussen Van Rij en Offermans, waarin deze vertrouwelijke informatie wordt doorgegeven. Offermans heeft zich vandaag teruggetrokken als burgemeesterskandidaat. Hij is nu nog burgemeester van Meersen in Zuid-Limburg. De raad daar overlegt morgenavond met hem over de ontstane situatie. De procedure voor een nieuwe burgemeester voor Roermond begint weer van voren af aan, heeft minister Spies besloten.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 Goed gedrag wordt voorlopig vervangen door de waarnemend gouverneur op Curaçao van der Pluim. Bij een ongeluk met twee vliegtuigjes in Dronten in Flevoland zijn vanmiddag twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen zijn gewond geraakt, ze zijn met trauma-helikopters naar het ziekenhuis gebracht. Dat is gebeurd omdat het weiland waar de vliegtuigjes zijn neergestort door de drassige grond onbereikbaar was voor ambulances.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 Het derde deel van de biografie gaat over de laatste levensfase van de schrijver: in april 2006 overleed Reven in een verpleeghuis in het Belgische Zulte. De Mexicaanse drugskartels wassen jaarlijks 10 miljard dollar wit. Het geld dat met criminele activiteit is verkregen verdwijnt volgens het ministerie van Financiën in de legale economie van het land. Ondanks pogingen van de regering om het witwassen aan te pakken neemt het bedrag niet af. Vorige week werd in Mexico een nieuwe wet van kracht die het witwassen moet bestrijden. Maar volgens critici schiet die wet ernstig tekort. Zeker 80% van de gevallen blijft buiten schot. Steeds vaker wijken de drugsorganisaties ook uit naar andere landen in Midden-Amerika voor het witwassen van hun winsten.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 De geruststellende woorden van de onderzoekers zouden voor veel Italianen de reden zijn geweest om niet te vluchten voor kleinere aardbevingen. De zaak heeft in de internationale wetenschappelijke wereld tot veel ophef geleid. Het weer vannacht op veel plaatsen nevelig en mistbanken. De temperatuur daalt naar 13 graden in het westen tot 10 graden in het oosten van het land. Morgen eerst nog mist en bewolking, in de middag zonnige periode. Het wordt dan zo'n 18 graden. De rest van de week droog, maar wel kouder.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 Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag Vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Eva Jinek. Mijnwerker, spoorwegwerker, president van de Verenigde Staten, Leeuwen-Temmer. Allemaal beroepen met zekere risico's. In Italië zijn de zes wetenschappers, vandaag veroordeeld tot zes jaar cel omdat ze de aardbeving in de plaats L'Aquila niet hebben voorspeld. Wie had durven denken dat de seismoloog ook zo'n gevaarlijk beroep kon zijn? Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze maandagavond. Drama in Roermond. De affaire rond wethouder en senator Jos van Rij lijkt steeds groter te worden. Vanavond stampt hij op. Maar volgens een ander raadslid krijgt de zaak een veel groter staartje... Welk staartje? En wat vindt de VVD, de partij van Jos van Rij... van dit alles? En wat zegt dit over corruptie in Nederland? Een waaier van antwoorden krijgen we onder andere van Hans Goossen... van Dagblad De Limburger, die ons bijpraat vanuit Limburg. Maar ook van Hans Anninga, bij de VVD in Den Haag. En van hoogleraar Leo Hubert, die zich bezighoudt... met integriteit in het openbaar bestuur. Van Limburg naar de Oeral, waar een van de leden... van de Russische protestband Pussy Ra ik zeg het verkeerd, Pussy Riot, naartoe is verscheept. Zij en haar collega Bentlid zijn overgeplaatst naar werkkampen... om daar hun gevangenisstraf uit te zitten. Hoogleraar Anton van Kanthout schetst voor ons het leven... dat de twee jonge moeders tegemoet gaan. En we zakken ook af naar het zonnige Florida... Over een paar uur begint daar het laatste debat... tussen presidentskandidaten Romney en Obama. Van een ooggetuige horen we hoe het is... om in een van de belangrijkste swing states te wonen. En om vijf voor twaalf gaan we naar de andere kant van de wereld. Naar Christchurch in Nieuw-Zeeland om precies te zijn. Dit allemaal het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag... en de kranten van morgen. Maandag 22 oktober. En als het goed is, horen Maandag we nu... Maandag 22 oktober. Ik heb vanochtend het college van burgemeester en wethouders laten weten... dat ik per direct terugtreed als wethouder van Roermond. Jos van Rij was dat. Hij was tot vanavond dus wethouder te Roermond voor de VVD. Maar omdat hij vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld... over de burgemeestersbenoeming in die stad... zegt althans het Openbaar Ministerie, treedt hij af. Overigens is van Rij ook lid van de Eerste Kamer. Ook treed ik terug als lid van de Eerste Kamer. Geen senator meer en geen wethouder dus. Dat komt in Roermond hard aan. Allereerst bij de eerste burger. Dat is verschrikkelijk. Ik bedoel, de heer Van Rij was een, een wethouder uit duizenden. Een man die op een geweldig voortvarende wijze... een bijdrage heeft geleverd aan uh, het, het moment waar we nu staan. Dat kan zijn, maar helemaal fris ruikt Van Rij ook niet meer. Nee, oké, okay, dat klopt. Maar Prins Bernhard is ook een fout gegaan. VVD'er Van Rij opgestapt vanwege de zweem van belangenverstrengeling. VVD'er hooi voor de rechter vanwege de zweem van belangenverstrengeling. De VVD kan wel wat goed nieuws gebruiken of misschien wat afleiding. Gelukkig is daar de formatie. En die is bijna afgerond, melden de bekende Haagse bronnen. Want van de hoofdrolspelers hoef je het niet te hebben. Meneer Rutte, goedemorgen. goedemorgen. Wij horen Fijne dat u er al bijna al. uit bent. Wat gaat u nou deze week nog doen? Dat was premier Rutte. En Dan voor de volledigheid nog even het zwijgen van PvdA-leider Samson. Dag meneer Samson, u lacht nog luid, zie ik. Is het ja, de finale? Nou, we gaan gewoon weer even verder. Ja. Volgens de ingewijden kunnen de plannen dit weekend al worden doorgerekend. Stempel van de fracties en de partij erop. En over twee weken kan de nieuwe ploeg op het bordes staan. Geen VVD'er, voor zover bekend, wel in opspraak. Lance Armstrong raakt zo'n beetje elke titel kwijt die hij ooit heeft gewonnen. De Internationale Wielerunie, UCI, neemt namelijk de aanbevelingen van het Amerikaans Dopingbureau over. De UCI will ban Lance Armstrong van cycling. En the UCI will strip him van zijn zeven Tour de France titels. Lance Armstrong has no place in cycling. Voor Armstrong is er dus geen plek meer in het wielrennen. Maar hoe zit dat met de UCI zelf? Die komen er in het rapport van de Amerikanen ook niet al te best vanaf. Geen enkele positieve test, ondanks dat de renners boordevol EPO rondreden. Maar daar kan de UCI niets aan doen. sorry that we red-handed sport. En hoe zit het met Hein Verbrugge, de Nederlandse oudvoorzitter? Die wordt van veel kanten in verband gebracht met een grote doofpotaffaire. Maar dat heeft de huidige voorzitter er niet in zien staan. Well, er is nothing in de USA rapport which implicates Mr. Verbruggen in een any, in any, um, wrongdoings. Overigens doet Armstrong er verstandig aan binnenkort een bijbaantje te nemen. Hij moet zo'n beetje al zijn prijzen, geld en bonussen weer inleveren. Gelukkig kan hij in Nederland dan profiteren van een goedkopere ziektekostenverzekering. mensen is verlaagd, namelijk de premie. Goed, Het eigen risico gaat omhoog en het basispakket wordt versoberd. Maar de premie gaat met 6 euro per jaar naar beneden. 50 cent per maand. En die pak je toch maar even mee. Ja, maar goed, 6 euro per jaar. Ja, 50 cent is toch een half brood. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. en TV. heeft mijn collega Ewart de Jong afvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Ja, te beginnen met de Telegraaf. Die signaleert in het commentaar een nieuwe stof die wordt gebruikt bij de aanmaak van drugs. Die stof die heet Apaan. De stof is een belangrijk ingrediënt voor de aanmaak van speed ofwel amfetamine, en wordt gezien als een gat in de drugsmarkt. Het woonwagenkamp in Waalre, waar de Fiat vandaag een inval deed... vervult volgens de Telegraaf mogelijk een sleutelrol... bij de handel in dit apaan. Twee verdachten die sinds vorige week vastzitten... <tus> zouden eens in de twee weken 600 kilo apaan hebben laten invliegen... op de luchthaven van Frankfurt. Dit jaar werd op de Belgische luchthaven Zaventem al 8,5 ton van het spul in beslag genomen. De landelijke officier van justitie... voor de bestrijding van synthetische drugs van Spierenburg... Maar schuwde vorige week in de krant al voor APAAN. Het is een lucratieve handel. APAAN kost 30 euro per kilo. Met behulp van zwavelzuur wordt het goedje omgezet in BMK. En BMK is de grondstof voor speed. BMK levert volgens de Telegraaf 700 kilo euro per kilo op behoorlijk winstgevend. Daarom wil van Spierenburg ook dat APAAN zo snel mogelijk... op de lijst van verboden middelen in de opiumwet komt. De Telegraaf is het in het commentaar met hem eens. Het Financiële Dagblad opent morgen met het nieuws, of meer het gerucht... dat accountantskantoor KPMG de jaarrekening over 2011... van woningcorporatie Vestia nog niet wil goedkeuren. KPMG zou als voorwaarde stellen dat Vestia geen schadeprocedure begint tegen de KPMG-accountant die ten onrechte de jaarrekening over 2010 goedkeurde. Het FD heeft dat gehoord van bronnen die dicht op de discussie zitten. Vestia zit diep in de problemen door de derivatenportefeuille. Miljarden aan financiële producten brachten niet de verwachte winst, maar juist een miljardenverlies. Eind april dit jaar trok KPMG de goedkeuring voor de jaarrekening 2010 weer in. Omdat er naar eigen zeggen twijfel was of al die derivaten... wel op de goede manier in de jaarrekening waren verwerkt. Het is een ingewikkeld verhaal. Vestia wil er niets over zeggen in het FD. KPMG ontkent dat het de genoemde voorwaarden heeft gesteld... en kijkt nu of het de zakelijke relatie met de woningcorporatie wel wil voortzetten. En dat kan vervelend worden. Een nieuwe accountant zal pas bij Vestia willen aantreden... na diepgaand onderzoek en dus hoge kosten. Nobelprijswinnaars roepen Europa op om niet meer te bezuinigen op wetenschap. Daarover is te lezen in de Volkskrant. Meer dan 40 Europese Nobelprijswinnaars hebben een open brief geschreven... aan de regeringsleiders van de Europese Unie. Volgens de schrijvers riskeert de EU het verlies van een hele generatie wetenschappers... juist op het moment dat Europa ze het meest nodig heeft. Voor de EU-begroting die eind november wordt behandeld... liggen wel plannen klaar om het budget voor wetenschap te verhogen... van 50 naar 80 miljard euro. Maar de Nobelprijswinnaars vrezen dat die verhoging op het laatste moment weer wordt geschrapt. In de nachtelijke uurtjes van zo'n EU-top kan er nog van alles gebeuren, zegt voorzitter Chang van de KNAW in de Volkskrant. Het klokkenspel komt terug in de klas, samen met de Triangel. En de tambourijn. Om te beginnen in Amsterdam. En dat is nieuws in spitsmorgen. De gemeente Amsterdam tekent morgen een overeenkomst met onder meer basisscholen... en het conservatorium over de terugkeer van de ouderwetse muzieklessen... van een volgend schooljaar. Een terugkeer, want in 1857 al stelde de overheid muziekonderwijs verplicht. En terecht, zou je zeggen, want uit onderzoek blijkt dat kinderen... die jong met muziek bezig zijn, hun hersenen beter ontwikkelen. Ze leren beter te luisteren. Maar de afgelopen jaren is het vak muziek bijna overal wegbezuinigd. De initiatiefnemers willen dat uiteindelijk overal op Nederlandse basisscholen... drie uur per week muziek en cultuuronderwijs wordt gegeven. Want dat is goed voor de kinderen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En tot mijn grote genoegen hebben we wederom live muziek hier in de studio. The New Shining, de hele band zit hier. Ze hebben het allemaal gered om in Hilversum op tijd aan te komen. Goedenavond heren, welkom. Hoi. Um, ik ga straks met jullie praten. Ik laat jullie eerst even spelen, dat lijkt me heerlijk. En wat gaan jullie voor ons spelen? Dat is uh, onze eerste single, want inmiddels hebben we sinds twee dagen een nieuwe single uit. Maar onze eerste single is Can't Make Up My Mind en die gaan we nu doen. Take it away. I've done nothing to prevent myself from slowly breaking down I don't know when to stop or to begin Unlike everything I do This one proves to be too hard to figure out for me And let the river carry me To wherever it may take me and Too many questions remain unsolved And I wonder why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 We zijn er met twee man sterk hier in de studio, maar we klappen van harte voor jullie. Hartelijk dank, de Nu Shining. We gaan straks met jullie verder praten en ook zeker naar jullie luisteren. VVD Jos van Rij is vanavond opgestapt als wethouder in Roermond... en als Eerste Kamerlid. Van Rij wordt verdacht van corruptie en van lekken uit een vertrouwenscommissie. In Roermond is Hans Goosen van Dagblad De Limburger. Goedenavond, Hans. Goedenavond. Gisteren spraken we je ook al, want je volgt de kwestie van Rij al heel lang. Je was ook bij de raadsvergadering vanavond... en die verliep nogal bijzonder, om het maar zo te zeggen. Burge burgemeester Van Beers wilde de vergadering het liefst direct... na de verklaring van Van Rij beëindigen. Maar dat liet de raad niet toe. Hoe zat dat precies? Nou ja, goed, uh, eerst uh, de verrijen, uh, een, een afscheidswoordje. En uh, die, die niet geëmotioneerd uh, de zaal. Daarna uh, wilde de burgemeester de vergadering afsluiten. Maar dat lukte niet omdat de raadslid van GroenLinks uh, aangaf... dat zij uh, uh, de afgelopen dag uh, verhoord is, ook door de Rijkssociële... dus ze was ook lid van die vertrouwingscommissie, uh, van de sollicitatiecommissie. En van oh, ja. dat verhoor uh, zei ze gekregen die, die zelf schokkend had ervaren. En die wilden ze delen met haar uh, collega-raadsleden, publiekelijk... Maar dat, uh, dat ging niet door, in ieder geval niet de uh, afgelopen avond. Want dat heeft de burgemeester niet toegelaten, dat ze dat, uh, zeg maar, ze wilde nee. de hele waarheid op tafel hebben, riep ze ook nog. Nee, nee, om, omdat uh, het zou gaan om informatie die mogelijk ook onder de geheimhoudingsplicht uh, viel uh, van haar uh, vertrouwenscommissie-lidmaatschap, mm -hmm. Maar da daar zou het dan uh, mee te maken hebben, Maar nu is, is, is kennelijk afgesproken dat men daar donderdag weer verder over gaat. Maar intussen is wel voor diverse fractievoorzitters een schorsing waarschijnlijk wel die informatie besproken. Dus ja, goed, het is even afwachten wat die informatie inhoudt. En had de burgemeester nog een verklaring voor het feit waarom die meteen na die verklaring van verrijden vergadering wilde schorsen of stoppen? Nou ja, goed, hij zei dat het vooral ging om een informatie die standaard is perfect, onderzoek. En dat je daar ook als vermenkwaar niet zomaar open en bloot over kunt praten, omdat dat toch... ...informatie bij kan zitten die, die heel gevoelig kan liggen. Mm -hmm. En was u, was u verrast door dat bommetje van Smitsmans? Ja, nou goed, het, het, het, het verrassende was... ...je zou verwachten dat die telefoontjes zijn natuurlijk ook in de verhoren... ...met, met andere weten de afgelopen dagen, en op vrijdag al, al, al besproken... En, ...en je zou verwachten dat dat dan niet direct uh, nieuwe belastende informatie uit zou kunnen komen... ...ook omdat het Openbaar Ministerie aangeeft dat er twee verdachten zijn... En de uiteindelijk voorgedragen of een man zich nu heeft afgezien van de kandidatuur. Jullie proberen natuurlijk, neem ik aan, voor je deadline nog van alles om nog wat boven water te krijgen. Gaat dat lukken, denk je? Ik denk wel dat we iets, iets meer, uh, morgen iets meer aan de kant hebben dan ik niet kan vertellen. Nou, dat is, dat is een fantastische cliffhanger. We gaan morgen de Limburg ja. lezen. Dank, ja. Hans Gozen. Ja, de affaire Jos van Rij is niet alleen een lokale kwestie, het wordt steeds groter. In Den Haag sprak vanavond het VVD-hoofdbestuur over de hele zaak. Van Rij zit namens de VVD ook in de Eerste Kamer. En hans Annika is in Den Haag. Hans, hoe valt de kwestie in de partij? Nou, dat valt niet uh, lekker. Ja, want welke partij zit nu te wachten op uh, beschuldigingen van uh, leden die uh, verdacht worden van uh, corruptie? En dat verklaart ook wel de, de magere reactie van de VVD vanavond. Het bleef bij een schriftelijke verklaring. Ze wilden niet uh, dat komen toelichten... Uh, die verklaring die, uh, heeft twee lijnen. Eén gaat over Jos van Rij, uh, zijn besluit om terug te trekken... als eerste Kamerlid en uh, terug te treden als wethouder van Roemond. Wij respecteren zijn besluit, zeggen ze, en wachten verder het onderzoek wel af. En over Ricardo Offermans, de man uh, waarvan nu gezegd wordt... dat Van Rij toch net iets te veel met hem het sollicitatiegesprek... voor het burgemeesterschap van Roemond heeft uh, doorgesproken van tevoren... Uh, hij trekt zich dus uh, terug in die race om het burgemeesterschap. Ook dat besluit wordt door de VVD landelijk uh, gerespecteerd. En wat zijn huidige baan betreft als burgemeester van Meersen... daarvan zegt uh, de VVD dat dat een zaak is... tussen uh, de raad en de burgemeester in uh, Meersen zelf. Mm, allemaal heel zuinig. Je zou ook uh, kunnen zeggen dat je het helemaal omarmt... en daar afstand van neemt. Waarom zijn ze zo terughoudend? Nou ja, het is natuurlijk geen goed beeld voor uh, de VVD. Ze zijn nu bezig met een formatie voor een nieuw kabinet... om het land weer op orde te brengen, de begroting op orde te brengen. Ja, en dan wil je natuurlijk heel snel over die zaken gaan praten... en niet over verhalen van de corrupte VVD'ers. Ja, want Van Rij is natuurlijk niet de eerste die onder verdenking staat. Nee, het is inmiddels wel best een lange lijst van uh, VVD'ers... Die, die ergens de fouten in zijn gegaan. Niet allemaal vanwege uh, corruptie, maar bijvoorbeeld ook omdat ze niet goed... Het toezicht houden bij organisaties waar ze in de Raad van Toezicht zitten of in het bestuur. Uh, denk nog eens even terug aan burgemeester Ververs van Schiedam. Daar was uh, gedoe over uh, onkostendeclaraties. Uh, ze zou een uh, schrikbewind hebben gevoerd onder de ambtenaren. Uh, we hebben nu de rechtszaak uh, tegen VVD-gedeputeerde uh, Hoijmeijers... in de provincie Noord-Holland. Die zou geld hebben aangenomen om, uh, van bedrijven... om besluiten te nemen of door te laten gaan... die gunstig zouden zijn voor die bedrijven... We hebben de huidige voorzitter in de Eerste Kamer van de VVD, Loek Hermans. Die eh, moest toezicht houden bij het COA, waar eh, mevrouw al zat, ook van de VVD. Nou, bij het COA, dat weten we nog, daar was ook heel veel mis. En ja, denk nog eens terug aan de DSB-bank van Dirk Scherenka. Ook daar was een hele lijst van VVD'ers die daarmee te maken hadden... die ergens een functie hadden. En uh, of ze nou zich schuldig hebben gemaakt... of wel of niet fouten hebben gemaakt... Uh, het was geen fraaie gang van zaken rondom die hele DSB-bank. En daar waren dus ook allemaal wel VVD-heers bij betrokken. Mm. Kortom, geen zaken waar ze echt uh, trots op zijn. Nee, nee, dat kan ik me voorstellen. Bad PR. In de studio hier hoogleraar bestuurskunde Leo Hubert. Hij is gespecialiseerd in integriteit van het openbaar bestuur. Goedenavond, welkom in ja. de studio. U pleit al veel eerder voor een onderzoek naar Van Rij... en dat werd u uh, door de VVD in Roermond niet in dank afgenomen... om het zacht uit te drukken. U vond dat nodig vanwege de verschillende belangen... die van Rij in Roermond had. Dus wethouder, vastgoedondernemer, ook nog senator. Is hij het prototype baantjesstapelaar? Nou, het is, het is wel een prototype voor de dilemma's waar heel veel wethouders tegenwoordig mee te maken hebben. We ook gedeputeerden, we hadden het net over Ton Hoijmaiers. Uh, afhankelijk van je portefeuille, natuurlijk, krijg je te maken met allerlei privébelangen, met allerlei contacten. En een van de dingen die heel erg opvalt. Ik bedoel, even los van de opzomming van het rijtje van zojuist. En die heel belangrijk is, is of wethouders, gedeputeerden, raadsleden, Tweede Kamerleden, maar ook of formateurs bij een nieuw kabinet, überhaupt zich realiseren dat er, wanneer het gaat om belangenverstrengeling. en wanneer het gaat om het integer functioneren van de politiek en van bestuurders. dat dat hoog op de agenda past. En net was al even back to business, back to normal in die formatie. Het wordt voor mij buitengewoon interessant om ook eens te kijken hoe dat in het nieuwe regeerakkoord... hoe het thema daar terugkomt. Ik denk dat het goede voorbeeld geven buitengewoon belangrijk is. En Van Rij was een voorbeeld van een wethouder... die in zijn portefeuille ook de ontwikkeling van de stad had. Je hoort ook uit allerlei geluiden van burgers... dat veel mensen dat waarderen. Hij heeft zijn nek uitgestoken, mm hij -hmm, was een mm -hmm. ondernemend bestuurder. Veel voor elkaar gekregen Veel ook. voor elkaar gekregen, dat geldt ook wel voor anderen... En dan, eh, dat, dan kan het gebeuren, maar het zijn tot nu toe beschuldigingen. We moeten het strafrechtelijk onderzoek uh -huh. ook afwachten. Dat dan privébelangen, privébetrokkenheden, vriendschappen een rol gaan spelen in je functie. Als, in je publieke functie, in dit uh -huh. geval als wethouder. En, ja, en daar, daar zit de crux, denk ik. Maar is het een grijs gebied? Is het onduidelijk wat wel en niet kan? Moeten we dit hoog op de agenda zetten, zodat er meer ik veel heldere richtlijnen komen over wat er wel en niet toegestaan is. Er is sprake van een grijs gebied, natuurlijk. Aan de ene kant heb je de envelop met geld... die wordt overhandigd door de projectontwikkelaar... waarvan iedereen zegt van dat kan absoluut niet. En dat vinden we met z'n allen totaal tegenstrijdig... aan fatsoenlijk besturen. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk een grijs gebied. Ik noem maar eens het voor de wethouder sport... En die is actief in de lokale voetbalvereniging. Daar twee van zijn zoontjes die voetballen daar. Mag hij daar leider zijn van een team? Mag hij daar in het jeugdbestuur zitten? Mag hij daar voorzitter zijn van die voetbalvereniging? Het laatste denk ik niet. Want hij krijgt in zijn wethouderschap te maken... met beslissingen die ook de belangen van die voetbalvereniging treffen. Maar waar, waar begint het precies en waar houdt het op? Ook in relatie tot je... Tot je partner, tot je familieleden. Mag je partner wel voetbal. Eh, Voor van de voetbalgen. Mm -hmm, mm -hmm. Dus er is een grijs gebied waar heel veel wethouders, gedeputeerde, bestuurders in een dilemma-situatie zitten. En ik denk dat het verstandig is en dat het heel belangrijk is dat die wethouders en die bestuurders ook leren van dit soort van affaires. Om op dat terrein tot meer duidelijkheid te komen. En misschien te toetsen aan collega's. Hoe moet ik voor... me voorbeeld. Er wat is een vaak een gedragscode. Het, gaat, het klopt. We hebben onderzoek gedaan. En dat gaat dan niet. Bijvoorbeeld over ambtenaren die corrupt mm -hmm. geworden zijn. En dan blijkt de aandacht die er in de eigen organisatie is voor integriteit, blijkt bijvoorbeeld een belangrijke factor. Het zijn ook op dat niveau van de gewone ambtenaar. Vaak ondernemende ambtenaren, met respect van collega's die wat durven, die wat laten zien die dus ook bewondering oproepen... maar die soms vergeten hoe privébelangen in de weg kunnen mm -hmm. zitten... van het functionele belang en het algemene belang... Dus integriteit op de agenda. Maar ook, en daar heeft u volkomen gelijk in... het durven aanspreken, het kunnen aanspreken... van collega's is een hele belangrijke factor. Ik ben ook buitengewoon nieuwsgierig. Ik bedoel, het ging net even over GroenLinks... en wat, waar de Rijkssociële in Rommond mee bezig is. Maar of daar iets van die verbindingen... in kaart gebracht wordt... het lijkt me dat ook de nodige collega's... wel met wat zweet in de handen nu zitten. Het kan we zaten erbij en we keken ernaar in feite. volledig in isolement opereerde. Hans Anding, ga je? Ja, er wordt vanuit... De de Tweede Kamer toch ook wel geprobeerd om dat grijze gebied... waar we net over spraken, om dat wat uh, uh, helderder te krijgen. Bij uh, de Raad van State ligt op dit moment een wetsvoorstel van uh, Pierre Heijnen... van de Partij van de Arbeid, die in elk geval een grotere rol wil geven... aan burgemeesters, dat zij uh, die integriteit beter kunnen handhaven... dan ze op dit moment uh, kunnen doen. En ook bij de begrotingsbehandeling van binnenlandse zaken... die uh, nu op de rol staat in de Kamer... daar zal ook uh, die integriteit van ambtenaren... Mm -hmm een uh, belangrijke rol gaan spelen. Niet alleen van wat er nu uh, in Roermond is gebeurd... maar ook wat breder, omdat we nu ook in dit gesprek al wel horen... dat het een veel meer voorkomend verschijnsel is... waar heel moeilijk en lastig grip op te krijgen is. Mm -hmm. Dan wil ik wel vragen. Heb je zelf bijvoorbeeld een idee of op het niveau van zo'n formatie... en regeerakkoorden en debatten tussen partijen over de toekomst van Nederland... of daar een goed bestuur of integriteit van besturen... überhaupt enige rol speelt? Ik heb tot dusver, maar dat heeft onder andere met de radiostilte te maken... niet over dit specifieke onderwerp gehoord dat dat een onderwerp is. Nee, mm -hmm. nee. nou, het is in ieder geval op de agenda nu door al die voorbeelden. Nog even over die voorbeelden die Hans noemde, die lange lijst van VVD'ers. Daar ontstaat een bepaald beeld van de VVD. Het hoogbestuur maakt zich daar logischerwijs ook zorgen om. Ik, denk dat het, ik noem wel eens de ondernemende bestuurder met bijvoorbeeld zelf zakenactiviteiten of vriendschappen... hoog in het bedrijfsleven. Ik denk dat dat soort van kenmerken crucialer zijn dan de politieke voorkeur. Maar die tref je wellicht bij sommige partijen wat meer aan dan bij andere partijen. Dus dan lopen ze, met name als wethouder of als gedeputeerde... denk ik vanuit die achtergrond ook meer risico. Zij het, ik bedoel... Kijk naar de grote burgemeesteraffaires. Ik weet niet of we tot peper en leers willen teruggaan. Maar er zijn mm. verschillende partijen. Kijk naar de corporatiesector met andere partijpolitieke mm. achtergronden. Dus ik vind wel dat je een beetje voorzichtig moet zijn. En ik zou hopen dat niet alleen het hoofdbestuur van de VVD... zich daar eens overbuigt... maar ook de hoofdbesturen van andere politieke partijen... die in feite in de kern met diezelfde problematiek te maken hebben. Mm. Dan nog even over dat telefoongesprek tussen Van Rij... en de beoogde burgemeester van Roermond, Ricardo Offermans... Um, hij heeft wat tips gekregen voor die sollicitatieprocedure. Ik heb begrepen dat het om twee vragen ging. En een van die vragen is inderdaad teruggekomen uh, bij die procedure. Ja, en dan kom je niet meer door de screening van de AIVD. Is dat, moet dat zo rigoureus? Wat vindt u zelf? Um, ik vind van wel eigenlijk. Dat je dan niet meer te handhaven het bent. Het probleem is dat... Ze noemen het bijvangst. Het onderzoek ging naar corruptie. De rijks had het idee dat het eerdere onderzoek onvoldoende was... en dat er meer was, heeft misschien tips gehad. Mm -hmm. In het onderzoek naar belangenverstrengeling en corruptie... Eh, wordt er een telefoontap eh, georganiseerd. Mm -hmm. Dat kan een normale onderzoekscommissie niet. Die machtsmiddelen moeten ook bij de rijks blijven. En toevallig hoor je dan ook een telefoongesprek... wat over die, over die vertrouwenscommissie en over die benoeming gaat. Ik ben buitengewoon nieuwsgierig, dus het is toeval. Mm -hmm. Ik ben vooral ook nieuwsgierig of dit soort van contacten en toch informatie doorspelen aan een bevriende partijgenoot... die ook wel belangstelling heeft voor zo'n functie... hoe die cultuur daar ook in wat meer brede zin in feite aanwezig is. En we hebben denk ik een probleem met z'n allen... als we vertrouwelijke procedures afspreken... en we gaan in onze eigen netwerken onze partijvrienden daarin bevoordelen... door ze van tevoren te waarschuwen. Dus en... aan de ene kant, ja, rigoureus... Aan de andere kant, het is ook wel een beetje een toevalstreffen... dat juist Van Rijn nu op dit punt mm -hmm, mm -hmm, zeg maar, mm -hmm. eruit uitgelicht wordt. Tot slot nog, denkt u dat, uh, dat er nog een beerput open gaat? Dat er, want raadslid had het over een staartje dat veel groter wordt. Verwacht u dat het nog veel groter wordt? Uh, het is nu niet duidelijk of het staartje van het raadslid... die benoemingsprocedure betrof... of uh, belangenverstrengeling en corruptie in meer algemene zin. Ik denk wel dat de affaires en de discussie van de laatste weken... laat zien dat het veel breder speelt. Ik hoorde vanavond nog een iemand met uh, een corruptieofficier... die veel ervaring heeft met fraude- en corruptiezaken... die ook zei van... let erop, er komen meer zaken. En dat heeft voor een deel te maken, misschien tot slot dat het Openbaar Ministerie en de Rijkssociële... dat dat op zichzelf een goede ontwikkeling is. Niet meer alleen kijken naar de simpele ambtenaar bouwzaken... maar ook kijken naar de wethouder, gedeputeerde, leidinggevende... ook naar de top van het ambtelijk en politiek apparaat... wanneer het gaat over de integriteit. Ik denk. Men zegt wel eens, je moet de trap van bovenaf schoonvegen. Mm -hmm. Er is vaak veel kritiek op openbaar ministerie en, en onderzoeksdiensten... omdat ze alleen maar op de kleintjes zouden letten en de kleintjes zouden pakken. Ik denk dat die ontwikkeling met zich meebrengt... dat we wellicht wat wel meer zaken kunnen verwachten. En dan is er meer werk voor u, zou ik zeggen. Leo Hubert, hartelijk dank dat u hier wilde zijn. vanavond. Hans Andringa, dank dankjewel in Den Haag. We gaan weer spelen. En luisteren. Maar voordat we beginnen, ik wil het even over jullie uh, laatste album hebben. Dat is een dubbel album. Eén deel is elektrisch, full circle. En het andere akoestisch, Stripped. Waarom een akoestisch album? Uh, sowieso complimenten voor de, de uitspraak van de e titel. Uh, Lekker hè? En, ongelooflijk. Maar er zijn de meeste mensen maken er stride van. Terwijl er toch echt twee P's staan. Dus, uh, ik dacht meer aan Stripped Bear. Van weet je wel, alles eraf ge geschraapt. en uh, down, ja, ja, Stripped Bear, inderdaad. Um, wij zijn van origine zijn we een heavy rock uh, band. Wij spelen al een aantal jaartjes. We hebben drie jaar met de Ering getourd. En um, ik ging 2010 ging de studio in en um, de thematiek van de liedjes uh, van wat ik kwijt wilde was zo intiem dat ik uh, alles behalve een behoefte had aan een wall of sound. Je bent soft geworden. Ja. Oh, het goed dat je het toegeeft. Ik ja. vind ik heel charmant. <laughs> en uh, en waar hebben we het dan over? Hele intieme onderwerpen. Waar praten we dan over? Uh, heb je de bio gelezen of niet? Ja, ook. Maar okay. voor, onze, voor onze luisteraars dacht ik wel aardig als je het zelf vertelt. Nou, het is even... In een notendopje dan. In een notendopje, ja. Nou, dat, is, dat wordt een <lacht> hele lastige. Waar het over gaat, um, basically, is eigenlijk... Um, vanaf mijn zeventiende heb ik uh, besloten, rigoureus, om voor de muziek te gaan. Ik zou chirurg worden. Ik, zou, ik was ingeloten op de Erasmus en... Um, Lang kort. Uh, ik vind het lastig om dat altijd even zo snel even tussendoor te gooien. Um, ik, ik, ik, had, ik had eigenlijk mijn eigen zelfmoord gepland. En uh, met alles erop en eraan. En uh, op het allerlaatste moment had ik zoiets zo van... Een bijna een koud besluit. Zo van, als je er toch niet meer bent... Um, zou er dan één ding zijn... waar je ruksikloos voor zou willen gaan... ongeacht de consequenties. Uh, uh, of je er geld mee gaat verdienen. Of je er wat dan ook. Maar als je er maar gelukkig van wordt. Dat je... Een beetje cru gezegd. Dat er op je graf kan komen. Het staan van. Uh, zijn leven was geen werken. Maar zijn leven was zijn passie. Zijn droom. En toen had ik zoiets van. Nou, het lijkt me één ding machtig mooi. is muziek maken. Ik wist helemaal niet of ik muziek kon maken. U überhaupt. Ik had nog nooit muziek gemaakt. Ik luisterde wel veel uh, muziek. En dat leek me zo macht, machtig, machtig mooi. Dus vanaf dat moment ben ik daar met uh, vier voeten ingestapt. En uh, muziek gaan maken. En, en alles wat er te lezen viel of te luisteren viel. Heb ik tot me genomen. En ik ben gaan schrijven. Ik ben gaan spelen. En dat resulteert erin eigenlijk in 2010, om antwoord te geven op je vraag, via vijf minuten geleden. <tiedacht> um, is eigenlijk dat deze thematiek, die schreeuwde niet om die hele muur geluid van gitaarversterkers en uh, rock act en zonnebrillen en, maar dat, sch dat schreeuwde om een, zoals ik nu zit, een akoestische gitaar. Jij noemt het soft. Uh, kan. Ik denk dat het uh, meer uh, puur, eerlijk, dicht bij jezelf. Dankjewel. Laat maar horen. Komt. Dit is onze nieuwe single, Everything Changes. Twee, drie, 4 vier... When I think about the past and how the times are changing... A little sad just knowing that I can never go back Everyone is changing, world's a little stranger Every time I stop and look around I have to face it, might as well embrace it Those days are never coming back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 Het helpt me om te klappen hier, want we zitten maar met de twee Fantastisch, jongens. The New Shining. Dit was uh, jullie akoestische, dubbel album, akoestische deel en elektrische deel. En het grootste voordeel van een akoestische deel is dat je bij het oog op morgen in de studio past. Ja, natuurlijk, want dat ging moeilijk met die <laughs> hele muur van uh, Marshalls en uh, stekers. Daarom, dus een meesterzet zou ik zeggen. Heel erg bedankt, jongens. Dankjewel. The New Shining. Twee leden van punk, punk Band. Nou, ik krijg het er gewoon niet goed uit vanavond. Ik weet niet wat ik heb van Punk Band. Pussy Riot zijn vandaag naar Russische strafkampen in Perm en Mordovië gebracht. Deze kampen maakt in de Sovjet-tijd deel uit van de beruchte Gulag-archipel. Aan de lijn is hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht Anton van Kanthout. Goedenavond, meneer van Kanthout. Goedenavond. U kent dit soort strafkampen goed. Um, ik denk dat we er allemaal een soort beeld van hebben. Maar ik denk niet dat we weten hoe erg het echt is. Uh, het is erg. Het uh, zijn kampen die uh, vaak nog uh, zijn gebouwd voor de Sovjetperiode. Dus vaak meer dan 100 jaar uh, of, of langer oud. En um, nou, even, het, het lijkt heel erg toch ook op, op de concentratiekampen als je kijkt naar de leefomstandigheden. De, de, zeker de vrouwenkampen: dat, uh, dat zijn kampen waar zo'n duizend vrouwen gemiddeld uh, verblijven in, in uh, slaapruimtes waar ze een groot deelte van de dag verblijven... van uh, ongeveer honderd vrouwen die daar in stapelbedden van drie hoog... Uh, met een verblijfsruimte per persoon ongeveer van twee vierkante meter moeten verblijven. Nou ja, je kunt je voorstellen alleen al met zoveel mensen opgesloten zitten... in zo'n be bekleine ruimte is op zichzelf al uh, een, een reden om heel veel... Uh, problemen onderling te krijgen, veel vechtpartijen, uh, veel psychische en ook lichamelijk geweld wat er gebruikt wordt. En verder zijn ook de, de alle omstandigheden, of het gaat om de hygiënische omstandigheden, de, uh, er is heel veel TBC in, uh, in dit soort inrichtingen. Het zijn vaak ook kampen die in een uh, klimaat liggen waar het uh, 30 graden kan vriezen. En daar moet men dan s'morgens vroeg op papel pijl gaan en zijn eerste gymnastiekoefeningen doen, om maar enkele voorbeelden te noemen hoe dat uh, het leven zich daar afspeelt. De hel op aarde, zo klinkt het. Hoeveel Russen zitten er vast in dergelijke kampen? Uh, op dit moment zijn het iets van 700.000 Russen die, uh, die vastzitten. Die zitten overigens niet allemaal in, uh, in dit soort kampen, wel het overgrote gedeelte. Want het kan nog erger. Uh, het ergste zijn wat men in Russie, uh, Rusland de isolatoren noemt, de CISO's. Dat zijn de, de uh, inrichtingen voor voorlopige hechtenis. En daar zit je 23 uur per dag uh, in een heel kleine ruimte met een groot aantal mensen opgesloten zonder enige ontspanningsmogelijkheid. Buiten dat je één uur per dag buiten mag lopen. Dus dat is nog erger. Die worden ook in de volksmond de Stalin-center genoemd. Maar uh, als je kijkt naar die kampen, dat, dat, dat worden dan de opvoedingskampen genoemd. Corrective labor camps heten ze ook wel. De situatie is daar iets minder erg, maar uh, als ik het zo zeg, het is nog steeds heel erg. Wat voor soort werk moeten ze daar doen? Corrective labor. Dus arbeid waar je er, zeg maar, van opknapt. Of op in het ja, gareel komt. Nee, er wordt totaal geen aandacht besteed aan... Uh, wat wij dan resocialisatie noemen. Dus aan, aan het moment dat je weer in de samenleving terugkeert. Maar je moet je voorstellen... er zijn 700.000 uh, gevangenen in Rusland. Dat is een hele eigen industrie. Dus een groot deel van het werk... wat uh, bijvoorbeeld ook de vrouwen doen... dat is uh, werken in naaiateliers voor kleren voor de bewakers, kleren voor de gedetineerden... want uh, niemand, mannen en vrouwen, mag zijn eigen uh, kleding dragen... dus je zit, loopt allemaal in gevangenis uh, pakken. Dus dat moet, uh, dat moet genaaid worden, dat is een deel van het werk. Uh, bovendien zijn heel veel van die inrichtingen grotendeels zelf-supporting. Dus uh, men bakt zijn eigen brood, uh, uh, men houdt er soms ook wat varkens om worst te maken, waar dan van gegeten wordt. Uh, er was zijn wasserijen, dus voor een gedeelte zijn het uh, zeg maar werkzaamheden ten behoeve van het, het kampsysteem zelf. En daarnaast zijn er metaalwerkzaamheden, heel de zware arbeid, uh, houtbewerking en soms ook dingen die voor de, de toeristenindustrie worden gemaakt. De, de vrouwen waar wij het over hebben, dat zijn allebei uh, moeders met jonge kinderen. Um, en zij hebben een protestactie gedaan die hun ja, deze straf heeft opgeleverd. Twee jaar hebben ze gekregen in zo'n strafkamp. Zitten ze dan, uh, dan in één keer naast moordenaars? Moet ik me dat zo voorstellen dat iedereen een beetje bij elkaar wordt gestopt? Ja, er is geen onderscheid, zeker bij, bij vrouwen niet. Bij mannen is er wat meer differentiatie, omdat er uh, zijn ongeveer een kleine 60.000 vrouwen die in uh, Rusland vastzitten. En de overige 650.000, dat zijn mannen. En daar heb je dus veel meer regimesoorten. Maar bij de vrouwen, uh, ja, je kunt tussen die veggers zitten... tussen moordenaars en uh, alles wat er tussenin zit... daar word je tussen opgesloten. Dus de kans dat je het overleeft is ook niet heel erg groot, denk ik. Althans, je maar loopt ja, dat, een groot het, gevaar. Nou, een van de problemen, het aantal, het aantal mensen wat in de gevangenis sterft... dat, dat ligt wel wat hoger dan, uh, dan zeg maar gemiddeld... Maar uh, meestal komt het niet zover wat niet wegneemt dat er wel heel veel geweld onderling is. Bij de mannen overigens meer dan bij de vrouwen. Bij de vrouwen zit het vaak nog meer in het uh, psychische geweld wat er uh, uitgeoefend wordt. Maar in dit geval bij deze twee uh, dames zou ik er niet helemaal zeker van zijn of, uh, of ze zich wel heel lekker zullen voelen in die hele sfeer van, uh, van vrouwen waar ze tulles, tussen zullen zitten. Omdat... Natuurlijk, de, de feiten waar zij voor veroordeeld zijn... zullen bij een gedeelte van de Russische bevolking zeker niet goed uh, vallen. Want er zijn heel veel orthodoxe uh, mm -hmm. Russen ook in de gevangenissen. Dus ik denk dat ze het heel moeilijk zullen krijgen. Zeker ook gezien hun... Uh, ja, het was toch een protest wat zij, wat zij uh, hebben geuit. Nou, dat ligt niet bij iedereen lekker. Dus ze zullen daar niet als, uh, als hele sympathieke mensen worden ontvangen, uh, veronderstel ik. Nee. En hoe, kom je, hoe komen de meeste mensen weer uit zo'n uh, zo strafkamp? Uh, de mensen die ik gezien heb, en ik heb heel veel uh, van die inrichtingen toch gezien... Uh, ik heb ze gezien tijdens de detentie. Nou, dan, dan zie je dus heel veel mensen met voorkomen uitzichtloze uh, blik in hun gezicht. Uh, eigenlijk bijna levenloos, zeker als je heel lang gezeten hebt. Uh, er zijn ook mensen die 10, 20, 30 jaar daar zo moeten zitten. Ja, Die, uh, die hebben geen kans meer om in die samenleving normaal te, te opereren naar de hand. Dus dan heb je een heel ze... leger van mensen die er weer uitkomen... die niet functioneren in de maatschappij? Ja, die zie je, dat klopt. En die zie je dus hand ook vaak weer, weer terug. Uh, het drankprobleem is sowieso natuurlijk een, een groot probleem. Uh, de TBC, zei ik net al, is ook een groot probleem... waar ook mensen aan, uh, aan overlijden. Want ook die verzorging is, uh, is niet geweldig in de, in de inrichtingen. Um, dus de, de, de, de mogelijkheid om de hand weer een normaal leven... in die samenleving op te bouwen... wat sowieso voor iedere gedetineerde al moeilijk is... is zeker voor, voor mm. mensen die in dit soort kampen zitten... Uh, is natuurlijk niet erg uh, niet voorspoedig. Goed, nee. Alleen ze zitten er maar twee jaar, dus dat is het enige voordeel. Aan de andere kant, uh, ze zijn heel ver van Moskou zijn ze weggeplaatst. Dat zal niet zonder enige reden zijn, want in Perm... dat is meer dan duizend kilometer van Moskou. En Modrovië is zes, uh, zevenhonderd uh, kilometer, geloof ik. Dus bezoeken betekent... kun je niet krijgen, neem ik aan. Nee, nee, je hebt sowieso maar recht op zes bezoeken per, per jaar. Uh, en als je heel goed gedraagt mag je ook nog drie of vier keer bezoek hebben van je partner. En die mag dan één, twee of drie dagen blijven. Maar dat betekent uh, meer dan één bezoek per maand maximaal... als de, de, nabesta of de, de, de, de partner of de kinderen die lange reis ook kunnen maken. Dus heel vaak gebeurt het ook niet. Hmm. Is er enige kans tot slot, nog kort, dat het gaat veranderen, dat gevangenissysteem, die werkkampen in Rusland? Um, natuurlijk zal... zal... Er zal ooit wel wat veranderen. Alleen als je nagaat dat dit systeem eigenlijk al uh, zo'n 100 tot 150 jaar lang bestaat... dat Rusland zich niets gelegen laat liggen aan uh, de vele veroordelingen... van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... en ook de bezoeken die, die de Commissie voor de Preventie van Torture in Rusland brengt... en uh, voortdurend aandringt op veranderingen en vernieuwingen. Uh, de, Rusland trekt zich wat dat betreft heel weinig van, van mensenrechten op dit punt uh, aan... Dus, op korte termijn uh, is er weinig te verbeteren. Denk. Ja, geen vrolijke conclusie, maar toch. Anton van Kalmthout, hartelijk dank. Graag gedaan. Ja. Martha Wainwright. En morgenavond is ze hier bij het oog live in de studio. Over een paar uur begint in Florida het laatste debat... tussen de Amerikaanse president Barack Obama en zijn tegenstander Mitt Romney. De beide kandidaten gaan in de verkiezingsstrijd nek aan nek... en dus maken de campagneteams overuren. Deze president kan ons vragen om patiënt te zijn. president kan ons vertellen dat het someone else's fault. was. Maar deze president kan ons niet vertellen that you're better off today than when he took office. Here in Florida, we're not better off under President Obama. Over 100,000 jobs lost and Obama's defense cuts threaten thousands more. Romney's plan: reverse Obama defense cuts, strengthen our military, create over 700,000 new jobs for Florida. I'm at Romney and I approve this message. Niels Heimerix, goedemorgen. Hoi Hallo, jij woont in Florida, niet ver van de plaats waar het debat vannacht plaatsvindt. Hoe vaak heb je dit spotje al voorbij horen komen? Oh gosh, uh, <laughs> ik weet niet precies of ik dit spotje al, al vaak heb uh, voorbij horen komen. Maar iedere dag als ik de televisie aanzet dan uh, uh, uh, zie ik die spotjes van beide kanten. En ook van uh, uh, uh, zogenaamde independent expenditure groups. Dus uh, zeg maar groepen die niet per se met een van de kandidaten uh, gelieerd zijn die ook van deze, deze spatjes maken. Dus het is constant, het, het houdt niet op. En dat heeft te maken met het feit dat, uh, dat Florida een uh, zogenaamde swing state is. Dus het, uh, het is erg belangrijk voor beide kandidaten, uh, maar meer uh, nog voor, uh, voor uh, uh, Romney dan voor Obama, is het heel erg belangrijk dat hij uh, Florida wint. Jouw schoonmoeder is campagnevrijwilliger voor Obama, heb ik begrepen. Wat doet zij allemaal in deze laatste dagen voor de verkiezingen? In de laatste dagen, nou, eerst heeft ze, de eerste wat ze doen is, is, zoveel mogelijk mensen registreren. Dus in onze county hebben ze 15.000 nieuwe mensen geregistreerd. En het merendeel van die registranten hopen ze, en gaan natuurlijk, dit is een bedoeling, het was door de Obama-campagne. Dus ze hopen dat het merendeel van die mensen op Obama zullen gaan stemmen. Maar nu, de registratietermijn, je had je al moeten registreren voor vorige week dinsdag geloof ik dat de, dat de deadline was. Dus nu is het uh, uh, op, op deuren kloppen en uh, uh, met, uh, met met campagne signs bij de hè, bij de wegstaan mm -hmm. soort dingen en en veel wat ze ook doen is ze hebben een phone bank, dus ze bellen ook. Uh, uh, allerlei kiezers waarvan ze weten dat ze vorige keer gestemd hebben... en de proberen ze te overhalen om, uh, uh, om deze keer weer te gaan stemmen... en uh, weer op Obama te gaan stemmen. Mm -hmm. Proef je ook uh, verschillen zeg maar, in de spotjes? Dat sommige heel erg duidelijk gericht zijn op een bepaalde groep? Uh, ja, uh, dat zie je. Uh, en, en ook met name zeg maar het verhaal. Hè. Het verhaal van, van Romney is uh, Obama is slecht voor de economie. En het verhaal van uh, Obama over Romney is uh, Romney only cares about... The rich people, Dus uh, uh, uh, uh, dat is erg belangrijk en je ziet uh, uh, heel specifiek in dat spotje wat je net liet horen bijvoorbeeld is het ook uh, in Florida is een groot gedeelte van de bevolking is uh, uh, een veteran hè, van een, uh, of heeft in het leger uh, gediend. Mm -hmm. Dus in dat spotje wat jij liet horen is het heel duidelijk dat hij ook uh, speelt op uh, uh, de militaire vood, uh, de militaire stemmers in de staat. Mm -hmm. Heb... Uh, ze doen dat voortdurend zelfs met zeg Maar als je kijkt uh, uh, naar iedere campagnebijeenkomst. en de mensen die achter uh, de kandidaten staan. die zijn uh, geselecteerd op huidskleur en seksen. Uh, en je noemt het maar op. Ik heb ook begrepen dat, um, dat. één op de vijf kiezers in de swing states nog onbeslist is. en dat een hele belangrijke stem daarvan. is bij vrouwen. Dus merk jij ook bijvoorbeeld dat ze heel erg gericht naar vrouwen op zoek zijn. om hun te verleiden? Absoluut. Totaal, ja. Uh, en met name Obama natuurlijk. Obama-democraten uh, over het algemeen winnen niet de mannelijke vote. In 2008 had Obama, geloof ik, net 51% van de mannen, mannen uh, Maar uh, dit jaar gaat hij zonder meer uh, uh, de mannen verliezen. Maar onder vrouwen heeft hij toch wel iets van ongeveer 60% van de stemmen. Dus uh, voor Obama is het heel erg belangrijk dat vrouwen... Uh, Na de uh, verkiezingen komen stemmen. En uh, daarom zie je dat de, uh, van de democratische kansen met name heel erg de, de, de, de birth control en abortion issues uh, uh, opspelen. Dus we denken dat dat uh, uh, uh, ervoor zal zorgen dat die vrouwen naar de stembus gaan en voor Obama gaan stemmen. Ja, dat komt iedere keer terug met de verkiezingen. Straks dus het debat, het derde debat, de laatste ook... Um, Wordt daar veel naar gekeken, denk je? Die andere twee waren goed bekeken... en hebben veel teweeg gebracht. Maar verwacht je dat bij deze ook? Uh, ja, ik denk dat... Uh, maar, maar dus in, in, op twee manieren. In, in eerste instantie, mensen kijken ernaar. Maar ik denk, dat is nog niet zoveel. Maar wat, wat het doet... is, uh, uh, daarna heb je één of twee of drie uh, zogeheten news cycles. Hè, de, de, de kranten en de televisieprogramma's en de nieuwsprogramma's... die de komende twee dagen... Zullen die voortdurend nog praten over het debat? En wie nou heeft gewonnen? En wat nou de beslissende momenten waren? Die gaan het beeld bepalen uh, van wie de winnaar is van, dat, van dit laatste debat. Zonder meer, zonder meer. En, dus uh, ik denk met name zeg maar, dat het effect van de news cycle is groter... dan uh, dat de, de mensen die daadwerkelijk echt het uh, debat bekijken. Durf je een voorspelling te doen, Niels, van wat Florida uiteindelijk gaat stemmen? Oeh, a long day till election day, but... Uh, ah, het, het, het, was, het was ongeveer 50-50, nu lijkt het erop uh, een, een twee uit de, de drie dat, uh, dat uh, Mitt Romney Florida wint. Uh, maar het is uh, nogmaals een lang, uh, nog lang voordat het uh, verkiezingen is. Dus het kan nog alle kanten op. Maar zoals het nu lijkt, als vandaag verkiezingen zou worden gehouden, dan zou uh, Mitt Romney Florida winnen. En ben je daar blij mee of niet? Uh, ik werk voor de krant en uh, het, uh, ik word niet betaald om, uh, om opinies uh, te hebben. Dus uh, dat doe ik maar niet. Heel goed Niels, daar ben ik het helemaal mee eens. Niels Heimerikt vanuit West Palm Beach, Florida. Dank je wel. Oké, okay, you're welcome. Bye. Het is 5 voor 12. Amsterdam is door Lonely Planet uitgeroepen... tot de één na beste stad om volgend jaar te bezoeken. En dat is terecht, want er is natuurlijk veel te zien. Maar geldt dat ook voor de nummer zes op de lijst? Het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Die stad werd anderhalf jaar geleden zwaar beschadigd door een aardbeving. Enrico Prins, jij woont in Christchurch. Goedenavond. Goedenavond. Goedemiddag, moet ik eigenlijk zeggen tegen jou, denk ik. Goedemorgen zelfs. Goedemorgen, wat een verschil. Ja, ja. Andere kant van de wereld. Um, waar is Lonely Planet mee bezig? Is dit uh, een aanbeveling voor ramptoerisme? Dat zou je bijna denken, maar volgens mij valt het wel mee. Uh, ze waren er voor vroeger Vorig jaar juli riepen ze voor het eerst dat hier spannende dingen aan het gebeuren waren. En er wordt natuurlijk wel eens geringschattend gedaan over dat jaarlijkse lijstje. Maar een gemeentefunctionaris zegt gisteren dat de lof voor Christchurch uh, van onschatbare waarde is. Maar snap je ook waarom Christchurch zo hoog op die lijst staat? Nummer 6? Nou, een beetje wel. Uh, maar als je door de puinhoop heen kunt kijken, is er heel veel geestdrift, heel veel animo. Er zijn uh, volop leuke mensen die met speciale projecten van de nood een, een deugd proberen te maken. Uh, om één voorbeeld te geven, er is een organisatie die heet Get Filler, vullen. en uh, die doet wat de naam belooft. Het toenemende aantal bouwputten opvullen met opvallende tijdelijke activiteiten, zoals uh, fluisterdisco's, openluchtfilmvoorstellingen. En um, dat soort dingen gebeuren dit, uh, op dit moment heel veel. Maar ik ben verbaasd dat je zegt dat als je door de puinhoop heen kan kijken... want ik zou denken, Nieuw-Zeeland, anderhalf jaar geleden... dat moet al helemaal opgelapt zijn, toch? <laughs> er is laatst een masterplan gepresenteerd. Uh, uh, want we missen hier van alles natuurlijk. Uh, er is een groot gebrek aan zwembaden, theaterzalen, bioscopen, kerken, sportlocaties... Uh, en voor alles mist die stad een bruisend centrum. Nou, dat masterplan dat gaat ervan uit dat er over, uh, laten we zeggen, 10, 15 jaar uh, iets is gemaakt. wat uh, uh, kan dienen als vervanging van wat we allemaal kwijt zijn geraakt. Dus dat duurt nog wel even. En is het nog, is het nog iets wat dagelijks mensen bezighoudt, wat er allemaal ver geleden is gebeurd? Proef je het de hele tijd? Ja, natuurlijk. Uh, dat, dat, dat heeft uh, zijn invloed op alles wat je doet. Uh, de winkels waar je vroeger naartoe ging zijn er niet meer. Even gezellig met de kinderen naar de bioscoop. Nou, dat, dat is heel lastig. Het aantal films is beperkt en het is altijd dringend geblazen. Uh, dus uh, de moed zak je wel eens in de schoenen. Als je, je elke dag rondloopt en steeds weer stof van al het puin van je kleren moet slaan. Maar tot slot, toch? Je hebt besloten om te blijven. Je houdt ervan. Uh, voorlopig even wel, ja. Heel goed. En Rico Prins vanuit Christchurch, dank je voor je tijd. Dat was met het oog op morgen van deze maandagavond. Straks in Casa Luna een gesprek met oud italië cosmonaut Bas Mesters. Samen met Lex Bolmeier kijkt hij vooruit... op het staatsbezoek van president Napolitano aan Nederland. Dat dus straks in Casa Luna. En dan zit hier, als het goed is, morgenavond Mieke van der Weij. Hartelijk dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.